Dit is Jeroen Jepkema met het NOI's journaal. De afgelopen dagen zijn 363 mensen gered uit de Egeese Zee. De migranten voeren met bootjes van Turkije naar Griekenland en kwamen in de problemen door een stormachtige wind. Ze zijn gered door de Griekse kustwacht en de Europese grensbewakingsorganisatie Frontex. Zeker 11 mensen overleefden over toch niet. Zo kwamen zes mensen om toen voor het eiland Samos een boot omsloeg. Negen andere vluchtelingen uit die boot worden nog vermist. In de Oost-Syrische plaats Der Al-Zorg zijn veel meer mensen omgekomen dan gedacht. Gisteren meldde het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten nog... dat er bij executies door IS 135 mensen zijn omgekomen. Volgens het door de staat gecontroleerde Syrische persbureau Sana zijn er 300 doden. Hoe betrouwbaar de nieuwe cijfers zijn is onduidelijk. Meer een deel van de slachtoffers bestaat uit vrouwen, kinderen en ouderen. Volgens het Observatorium voor de Mensenrechten zijn ook veel Syrische soldaten omgekomen. Nederlandse bedrijven kunnen volgens minister Ploemen nog niet meteen probleemloos zaken doen met Iran, nu de economische sancties tegen het land zijn opgeheven. Volgens Ploemen duurt het wel even voordat Iran weer is aangesloten op het internationale betalingsverkeer en blijven sommige sancties in stand vanwege mensenrechten schendingen. Ploemen zegt dat Nederland stapsgewijs het contact met Iran zal herstellen. Ze ziet kansen voor Nederlandse bedrijven in de watersector, de landbouw en de olie- en gasindustrie. De Britse schrijfster A.S. Bayet krijgt de Erasmusprijs 2016. Ze schreef tientallen boeken, waaronder romans, biografieën, korte verhalen en essays. Ze krijgt de prijs met name voor haar historische romans en biografische werk. Haar beroemdste boek is Possession, waarvoor ze in 1990 de Man Booker Prize kreeg. A.S. Bayet is in de woorden van de jury een geboren verhalenverteller met een scherp oog voor maatschappelijke verhoudingen.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 Was was de laatste wapenfeit van Liza Stensveld uit 1997. Daarna nooit meer wat van haar gehoord. The Real Thing. Open een nieuwe aflevering van het programma Zandvoort op zondag. Op deze zondag 17 januari 2016. Wat hebben we allemaal voor je petto? Nou ja, vooral Eredivisie. Want uh, om half drie begint de topper van de dag. Feyenoord, PSV. Verder nog FC Groningen, FC Utrecht en NEC, Willem II en we hebben natuurlijk ook nog uh, ADO tegen Ajax daar staat het uh, 1-0 voor de Amsterdammers we hebben het uh, weer en om half 4 hebben we een nieuw uit ja, in het prachtige programma Zandvoort Zondag dat is de Racketong nu plaats. Ja. tot aan 5 uur muziek en informatie op ZFM Zandvoort nu Pizza Frampton Show Me The Way I how there's ringing Abacus met I'll Be That Friend, een nieuwe hit op het uh, Ferdement van de Hits. En daarvoor Peter Frampton met Show Me The Way. Kwart over twee, zometeen wat met sport, Onder andere waterpolo, maar eerst The Church met Under The Milky Way. Sometimes when this place gets kind empty the sound of the breath fades with the light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 Private consultation Under the Milky Way Tonight Wish I knew What you were Looking for Might have known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 Brothers Sisters, happiness uit 1979 en daarvoor de church uit 88: Under the Milky Way. Even wat sportnieuws: de Amerikaanse atlete Allison Felix heeft gehoor gevonden bij de IAAF. De Internationale Atletiek Federatie heeft in overleg met het IOC besloten het programma voor de Olympische Spelen iets aan te passen. In het oorspronkelijke schema van 15 augustus zaten slechts 15 minuten... tussen de series van de 200 meter en de finale van de 400 meter... twee afstanden waarop Felix voor goud wil gaan. De 30-jarige Amerikaanse, een grote concurrenten van de Schippers op de 200 meter... had daarom het verzoek ingediend om wat meer ruimte tussen beide wedstrijden in te bouwen. De IEF publiceerde zaterdagavond een aangepast schema. De series van de 200 meter zijn daarin verplaatst van de avond naar de ochtend... De finale van de 400 meter is het slotstuk van de dag. Schippers werd afgelopen jaar bij de wereldkampioenschappen in Peking wereldkampioen op de 200 meter. En Felix sloeg die afstand toen over en richtte zich volledig op de 400 meter. Met succes, want de Amerikaanse pakte de wereldtitel. In Rio de Janeiro wil ze als derde atleet in de geschiedenis na Valerie Briscoe Hoeks in 1984 en Marie-José Perec. Uit 96 een Olympische dubbelslag slaan op de 200 en 400 meter. Schippers komt op de openingsdag van het atletiekprogramma... vrijdag 12 augustus in actie in de series van de 100 meter. De halve finales en de finale van de sprint zijn een dag later. De 200 meter is uitgesmeerd over drie dagen. De series op de 15e, de halve finales op de 16e... en de eindstrijd op woensdagavond 17 augustus... De Nederlandse waterpoloers hebben de achtste finales op het EK niet kunnen stunten. De mannen van uh, coach Robin van Galen weerden zich in Belgrado krachtkranig tegen Kroatië. Maar kon een nederlaag tegen de Olympisch kampioen niet voorkomen. 9-16 werd het. Joran Winkelhorst bracht Oranje uit. Een prima uh, uitgespeelde man meer brutaal op een 1-0 voorsprong. Maar de Kroaten zetten dat al in het eerste kwart recht 1-4... Daarna bleek, bleef de schade ook omdat Kroatië niet van zins was met krachten te smijten beperkt. Oranje kwam in de tweede en derde kwart van 4-11 zelfs nog knap terug tot 6-11. 7-11 zelfs. Jongen, jongen. Daarna gooide Kroatië dat met name via linkshandige schutter Maro Jokovic en Sandro Sukno zijn grote klasse etaleerde de deur in het slot. Nederland speelt nu op het EK om de plaatsen 9 tot en met 16... tegen de verliezer van duel tussen Georgië en Hongarije... waarbij nog een ticket voor het Olympisch kwalificatietoernooi kan worden verdiend. Gerard de Roy heeft voor de tweede keer de eindzegen bij de truckers veroverd in de Dakar Rally. De Brabander kwam met zijn Iveco in de slotetappe naar Rosario niet in de problemen. De Roy bouwde in de voorafgaande etappes een voorsprong van meer dan een uur op. De Rus Arad Mardeghev, tweede, moest hopen dat De Roy uit zou vallen. Dat gebeurde niet. De Nederlander stuurde zijn truck op zeef naar de finish. Zijn achterstand op Mardeghev bedroeg iets meer dan twee minuten. De Roy kronen zich in 2012 ook al tot winnaar. En zijn vader Jan De Roy deed dat in 1987 toen de rally nog in het echte Dakar in Senegal eindigde. Bij de auto's ging de eindzegen niet geheel verrassend naar Stefan Petter Hansel uit Frankrijk. De Peugeot-coureur mocht voor de twaalfde keer in zijn carrière het podium op als eindwinnaar. Hij won elkaar als motocoureur al zes keer en staat nu ook bij de auto's op zes zegens. Sébastien Louep, ook uit Frankrijk, won de slotetappe. De Nederlander Erik van Loon werd daarin tiende. De Australiër Toby Price was voor de eerste keer in zijn loopbaan de beste bij de motoren. Hij hield op zijn KTM bijna 40 minuten over op de Slovaak Stefan Svitko. En KTM is al sinds 2001 ongeslagen bij de motoren. Marcos Potranelli won bij de quads ten koste van zijn oudere boer Alejandro. Goed, tot zo voor de sport. Je luistert ZFM met nu de Banderas. De Banderas, this is your life. Het is afgelopen in Den Haag. 1-0 is het gebleven door een doelbot van Younes. En dat betekent dat Ajax heeft gewonnen al daar. En zometeen, ja, eigenlijk nu is uh, gestart uh, Feyenoord PSV. CFN, Westkust, weerbericht. En ondertussen doen we even het weer. Vandaag zijn er flinke perioden met zon. Maar vanochtend is er hier en daar nog een wintersbuitje mogelijk. De matige wind draait van noord tot noordoost en de, naar, naar zuidoost... en neemt af naar zwak en de temperatuur stijgt naar maximaal 2 à 3 graden boven het vriespunt. Vanavond en kolen nacht zijn er flinke opklaringen... en bij een geleidelijk tot matig toenemende zuidoostenwind daalt de temperatuur. tussen waarden tussen de min 2 en min 7. De stad wordt krabber morgen. Morgen schijnt geregeld de zon, maar gaandeweg de dag neemt de bewolking toe. Het blijft droog en er waait een matige en aan zee vrij krachtige zuidoostenwind. De temperatuur stijgt naar waarde rond het vriespunt. Maandagavond in de nacht naar dinsdag is er over het algemeen vrij veel bewolking. En daarom wordt het niet kouder tussen de min 2 en min 4 graden. Dinsdag zijn er weer perioden met zon en het blijft overal droog. Het waait niet of nauwelijks en de temperatuur stijgt opnieuw naar waarde rond het vriespunt. Woensdag trekken met name in de ochtend enkele uh, wolkenvelden uh, uh, over de regio. Maar in de middag zien we weer geregelde zon. Het blijft droog en in weinig wind wordt het dan uh, een graad of twee. Ook donderdag schijnt de zon en is het droog. De wind waait dan uit het zuiden tot het zuidoosten. En de temperatuur wederom weer rond de 2 graden. Aan het einde van de week en komend weekend lopen de temperaturen weer enkele graden op. To In Small Nou, ik zeg Trainer met uh, John Legend's Like I'm Gonna Love You... en daarvoor uh, Snow van de Red Hot Chili Peppers. Oh, wat een lekker weer vandaag, hè. lekker zo'n winterse dag. En daarom ook een klein beetje Snow van de Red Hot Chili Peppers. Ja. En dit is op CFM, R.E.N. The One I Love. This one goes out to one goes out to the one I've left behind. A simple prize. He's so vain, yeah, he been loving himself on the Kim and yeah I'm like, boy, stop, run that back Goddamn, damn you, father can you play that sax? It's hard-ass Mr. Know-it-all Think you got down to to a formula I'm like, boy, stop, run it back Pick a big guy, keep it. can you play that sax? Baby, baby, I've been waiting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 Wat een lekker blijkt dit. Fleur East met Saks 2016. begint goed met nieuwe platen. En daarvoor R.E.M. The One I Love. Voor Zandvoort en de regio. Even wat uh, lokaal nieuws. Want bij een frontale aanrijding is, uh, gisteravond, zijn er gisteravond twee gewonden gevallen. Het ongeval gebeurde rond uh, kwart over tien op de Zandvoortse Tussen de Rotonde en het Ecoduct. Door de hagel was het wegdek glad geworden, waardoor het misging en de wagens frontaal met elkaar in botsing kwamen. Brandweer, politie en ambulance kwamen ter plaatse om assistentie te verlenen. Twee mannen die in een van de voertuigen zaten, zijn beiden naar de eerste zorg naar het ziekenhuis overgebracht. voor verdere behandeling. De inzittende van het andere voertuig kwam met de schrik vrij. De verkeersongevallenanalyse van de politie is een onderzoek gestart naar de exacte toedracht van het ongeval. De weg was tijdens de afhandeling van het ongeval deels afgesloten. Verkeer van één kant kon gebruik maken van het naastgelegen fietspad. De Marierschool heeft afgelopen vrijdag het jeugddebat... dat onderdeel uitmaakt van de jeugdraad, glorieus gewonnen. Sarah Kok en Jeroen Ouderdorp hadden hun zaken goed voorbereid... en functioneerden als een echt team. Dat was volgens de voorzitter van de jury en van de jeugdraad, burgemeester Niek Meijer, meer dan voldoende om het jeugddebat winend af te sluiten. Drie agendapunten, twee ingebracht door de Hannis en één door de Marierschool, werden tot in de puntjes uitgediept en becommentarieerd. Uiteindelijk kregen het punt over Schoon Zandvoort begint bij jezelf de meeste stemmen. In de voorjaarsvakantie dit jaar van 27 februari tot en met 5 maart... zijn kinderen voor het vijfde achtereenvolgende jaar de baas in Zandvoort. Tijdens de Kids Adventure Week worden al tal van leuke en spannende... sportieve en gezellige activiteiten georganiseerd. Om al die activiteiten in goede banen te leiden... is de VVV Zandvoort op zoek naar een kinderburgemeester voor deze week.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 De eerste officiële taak van de kinderburgemeester is de opening van de Kids Adventure Week op zaterdag 27 februari. Met het doorknippen van het lint op het kantoor van de VVV Zandvoort kunnen de activiteiten van start gaan. Gedurende de week wordt de kinderburgemeester gevraagd om enkele andere officiële gebeurtenissen bij te wonen. Natuurlijk wordt er rekening gehouden met de activiteiten die de kinderburgemeester zelf wil doen, zodat hij of zij niets hoeft te missen. Dus word jij de opvolger van Beyoncé, Jackie, Eva en Finn. Geef je dan voor 5 februari op door een e-mail te sturen naar marketing@vvvzandvoort.nl. En wie weet ben jij een week lang de baas in Zandvoort. Zo voor de lokale info. We gaan weer verder met muziek. Doen we met Kim Appleby. Als het goed is. Ja, dat is het. Kim Bobby met uh, Don't Worry en uh, nog een plaatje te draaien voor het nieuws van uh, drie uur. Dat wordt chill met crazy. Walking through my head